Jij komt binnen en we hebben daar een zo. Goeiemannige mensen, eh, Wat jij dat? Op een gegeven moment moet jij dat zeggen, dus, Goeiemorgen mensen, hè? Oh, ik uh, ik, uh, ik, uh, ik ben ja, in oh, nee, jij geeft het. Dus... Goeiemorgen mensen, De groot zit die, die. Papagaai die zit te bellen. Oehemanige mensen, De groot zit die papagaai zit in de telefoon! Goeiemorgen mensen, de Papagaai van OBO die zit te bellen, met wie zit die te bellen? Goeiemorgen mensen! bellen? Hallo, met wie? We vind die ingehouden. Uh, nee, uh, geef die ja. telefoon hier. Uh, hallo meneer die ingehouden, we zijn voor elkaar hier. Uh, okay. Neem me niet kwalijk, mensen! papagaai, stil nou de grote! Houd die papagaai nou weg! Uh, neem me niet kwalijk, hebben die dierharen. daar ben ik weer. De papagaai van Joop heeft u gebeld. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dat begrijp ik ook nee, wel. Denk, he? Dus heb ik te groot, is het even te praten met mijn diergaden? Excuus, meneer dierharen. wat is er nou? Uh, die papagaai heeft een briefje aan zijn poten. Een briefje aan zijn poten? Wat ja. heeft hij voor brief? Laat even ja, uh, Ogenblikje, hebben die dierharen. De papagaai heeft een bericht van Joop waarschijnlijk. Is er iets met Omojoop? Ja, misschien, misschien een bericht dat deze vroeger met Post ook kan u ook naar de papagaai. Wat schrijft hij? Even kijken, hoor. Wat ja, kom op, nou even snel. Nou, nou, nou, nou, nou, nou wat schrijft dat? kan belangrijk bericht zijn. Ik kan wel SOS berichten. Uh, red mij, dat deze vroeg. Wat schrijft over op me, mensen. Goedemorgen, mensen. Ja, het is weer voor me. Ja, ik zeg. Daar, he, maar ik een week, ja. een week. Ja. Dat hoor ik nou al 60 jaar, een week. Ja. Nou weet ik het wel hoor. Dan zijn we zijn weer met een nieuwe aflevering. En we zitten weer in... Nokkie, Nokkie, Nokkie. Had ik thuis uh, hij, al, hij alweer, je hebt nog niet gezegd... En daar is hij alweer. Nou, dan uh. komt de eerste opmerking. Wat is er zo belangrijk om mij te onderbreken? Nou komt het hoor. Nou, Hou je de, me vast thuis, dat wordt het heel belangrijk voor hoor. Voor de, de luisteraars dan. ook leuk. Ja, natuurlijk is het voor de luisteraars ook leuk. Uh, uh. Daar gaat het om, om de luisteraars. Nou, nou wat is het dan uh, uh, zo leuk oh, voor de uh, luisteraars? Uh, luisteraars, uh, luisteraars Vanwege het succesvolle week. Succes met uh, van vorige al die week. beesten, de, die oh, van, uh, ze, al die honden die ja. we hadden belachelijk, omdat het ze nodige uh, dierendag, uh, helemaal uh, lekkere kennel hier zo. Ja, nou, nou, he, wat, is er, wat was er dan nou zo leuk? Heb ik dus ook een hond gehaald uit dat ja, Wat een nieuws, leuk, wat een nieuws. He. Dat is wel <laughs> belangrijk om <laughs> mij even te onderwerpen. Ja, hij nou, heeft nou, ook vond een ik, hond. Dat vond ik nou wel. Nou, ja. zeker. Nou, ja. nou Wat heb je voor hond? Ook nog interessant, kan onze trillen. Nou, uh, wat is voor uh, hond? Dat nou, dat weet ik niet. Dat weet hij niet. We hebben hem nog niet uit de doos gehaald. Wat is het? Hij heeft nog nieuw papier zitten eromheen. Het is een kruising. Oh, het is een kruising. Ja. Kruising? Wat voor kruising? Tussen wat? Uh, tussen een reu en een teef. Dat vind ik leuk. We gaan gauw beginnen mensen, want we hebben nog weer te doen. Uh, wat wou ik zeggen? Eerste onderwerp. Oh, nou, die deur. Nou, wie nou weer? Wie komt er nou uh. weer binnen? Hello. Ja, kom uh, binnen, de houder! Kom maar, ik kom maar. Nou, oh, wat er waarom he? komen ze niet binnen? De nou, ik er? moet even op de knop drukken. De knop drukken. Wat is er met de deur? Wat is er gebeurd bij hele andere deuren? Wat zijn er voor deuren? Daar uh, komt ie? Oh! Dat oh! is uh, Wat Oh! Nou, wat is er Oh! Wat Oh! Oh! nou Oh! is Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Wat is, er voor deur? Deur? Wat is dat nou wat er voor rare wat de bus? Op de bus! Op de bus! Op de bus. Oh, op de bus. Oh, oh, mijn mijn broer de... die werkt bij uh, het gemeente oh, Ja, maar ik heb ik heb En die heb de... hadden twee uh, oude bussen Dus oh, die ja, zegt moet jij die deuren Moet ja, jij die deuren, wat moeten ja. wij dan nou met twee busdeuren? Is het nou oh, wat is nou voor ons? Uh, waarom hebben we ineens twee busdeuren? Voor de veiligheid ja, ofzo. Hij, ja. hij is van een blauwe doe die deuren dicht. Die staat ja. toch ja, hier wat wat zo. Wacht even hoor. nou, maar zo. O, kijk, we je het echt. Daar ze dicht. hier heb ik een rode en een groene knop. Groen is voor open. Ja. En dan druk ik op rood. En dan ga ik ook niet. Ik heb een roodje volafie. Wie heeft we nou twee brusdeuren in de, Kijk, he het. de, ja. de in zijn huis? Ja. Uh, ja. Heb je ja. rood? Ja, doe dan maar neer. Dan rood. Oh, dat maar tegen rood! En dan kon ik nog kiezen, dat was het leuke, tussen de deuren van ja, lijn 15 of eh, lijn 23. Oh, welke lijn hebben wij hier staan? Uh, 15 lijn heb Lijn 15, ik de deuren in van lijn 15. Van lijn 15? Oh, dood, ja, ja, we 5. zitten in Maar oh, oh, stoppen, ik nou? zit verkeerd. Het eh, de er, ik dacht dat het <mogel> lijn 23, was, is het ik lijn 15? Ja, het lijn 23, wat is het nou voor onzin allemaal, mensen? Ja, het dan word ik helemaal niet... Attention, volgende halter, laat me voor meerder Ja, volgende halter, voor We zitten helemaal vast. Wat is dat nou allemaal, de wat horen? Nou, wat is dat nou? Het is uh, de omroepinstallatie. De die... omroepinstallatie? Ja, die kreeg ik er zelf bij. Vol van de van mij de volk, Maar hoor. Moeten wij? We moeten. We kan niet de, de, de deur open. open. Oh, ik ik de doe de wel even. De open, Hallo. het ja! Ik doe het wel doe het wel Ik doe doe deur, deur! even. Ik de het We even. nou doe op de even. Ik doe het mee bezig? zitten... het nou even. Ik het wel even. Ik door die keer open Oh, we weg ik had mijn schoenen uitgedaan, die staan oh. nog in de bus. Oh, ik, oh, ik heb mijn schoen schoenen aan de pakken. Ik ga ja, met ja, mijn blote voeten buiten. Dat ja, ja, is, Houd ho dan maar. Nee, het, licht. Licht. het is geen lijn 15, wacht nou, het is wel 23. Het is 15 morgen op de bus. De chauffeur heeft een verkeerde nummertje voorop, je zit goed. Is het 23? Ja hoor, het is lijn 23. Ja, We zitten in lijn 23. Zal ik de deur dicht doen? Doe de deur lekker Hier zit de plek. hoor, ik heb het zit. Wil je het raam zitten? Ja, dat is goed. Ik zit niet gaaf uit raam. Ik vind achteruit rijden vind ik ook zo vervelend. Ja, oh, ik word er zo beter van achteruit rijden. Beter allemaal nee, Nou, ga het niet nou weer. Nu staat hij niet voor de deur. Hé, hey, de grootste. Hé, hé. er allemaal, ze staan hier buiten te wachten voor die deur. Ja, maar ik had u niet gezien. U ziet me toch staan? Ja, maar ik wist niet dat u mee wilt. steek toch mijn hand op? Nee, maar dat had ik niet begrepen. Oude mensen, hé Oude mensen je voorbij rijden, hè! Dat het was ook, ook nog één zeker, hè? Dat He? het oh, is gewoon niet ze allemaal wel, ja? allemaal Mensen, wat zijn Dit is helemaal geen bus! Dit is helemaal geen bus? Waar stap ik dan in? Oh, nee, dat komt zo. Mijn broer werkt bij het gemeentevervoerbedrijf. Ja, en die verhaal. hadden uh, twee bussen ja. Ja. waar ik de deuren van mocht meenemen. Ja, nou, maar dan Lijn 15 en lijn 23. Lijn 15. Is dit lijn 15? Ik moet niet in lijn 15. Ik moet lijn 23. moet ik hebben, weten. Rustig, die deur open. Hebben die deur open. Wacht nou, mensen. Die Deur open. Houd nou dit is mijn 15 bel. Dit is mijn vijftien bel. Nee, ja, maar in je twintig is het. Ja, ik ga ja, ja, ook helemaal in te varen. Nou. Kom erin, gewoon Dat witte ik weer keer. Toen, oh dan, ja, dan kom ik weer de de de binnen de 20, doen, kom ik naar binnen toe. Ja, dan kunnen we de deuren dicht. Is het 23, is het nog plek verder dan binnen? Dat kan je op zitten, even tot rust komen. Zit iedereen de doos, met die dikke regen hele bank in beslag, mensen? Eh, dat maakt wacht, dan gaat u naar achter zitten. Ga achter in de hele achterbank. Sorry, sorry, sorry. We zijn nou ja, hier. We zijn ja. hier. We We zijn niet We zijn die We zijn die We We zijn niet met de bus? Ik zijn zijn hier. We zijn hier. We zijn hier. We zijn hier. We zijn hier. We zijn hier. We zijn hier. is dan? Ik was hem ik had hem heel goed opgeborgen. Oh, ja? oh, ja. oh, oh, oh. Ik had hem tussen mijn step in gedaan. Ik oh, denk dat dan voel ik het zelf. Zie het niet ja, waar, ja, maar? Duurlijk. Ik was maar, uh, ik was hem mooi kwijt. Oh, oh, nee, oh, hoe, hoe ging dat dan? He? Hoe ging dat dan? Ja, ik, voelde, ik, voelde, ik, voelde, ik zat in die bus en ik voelde ineens voelde ik zo een hand, oh, ja, hand. Voelde ik zo tussen mijn step in glijden. Oh. En heb je toen niet meteen geëel? Ja. Nee, natuurlijk niet. Ik wist toch niet dat het om mijn portemonnee ging. We gaan verder met het programma mensen, ja. kom op, we zitten nog In de Groot ja. Ja. heb je nog iets geregeld, ook al een leuke met een bus, wat ja, een ik heb een heel leuk idee gehad. Leuk idee, uh, nou het zou voor zijn in 15 jaar, maar we hebben een leuk na, idee. Na onze de de uitzending de de was er een nieuwsbericht, moet je even heel Welke goed luisteren. Welke uitzending, een nieuwsbericht? Van vorige week. Vorige week was er een nieuwsbericht, wat is er over Wat het nieuwsbericht? Wat gebeurt er nou de grootte? Jan van der met het NOS Radio Nieuws. Ruim 300 vogelkenners zijn sinds 7 uur vanochtend bezig met het tellen van trekvogels. De ornitologen vormen Lijn van de Duitse grens met Winterswijk tot Bloemendaal aan zee. Naar verwachting zullen vooral veel zwaluwen, graspiepers, kwikstaarten en zanglijsters worden gezien. Maar ook worden er grauwe ganzen, spervers, buisels, kopenhieken en kepen verwacht. Het tellen gaat tot 6 uur vanavond duren. Dit was het nieuws. Dat was vorige week, was dat? was het ja. bericht van vorige week. Ja. Ja. Nou, en wat hebben we er nou aan? Daar uh, nou heb mijn... ik uh, hoofd van de, de teldienst. Oh, hoofd van de teldienst. Ah, oh. de ortenaar die uh, meegeteld. Oh, oh oké. Okay. Ja. Waar is ja. die? Waar die hebben staat bij de volgende, de zou die volgende halte. Wat is nou de ja. volgende halte? Dan, dan dan zou ja, maar wij weten toch niet waar de volgende halte is? Oh, de halte! Waar zijn we al bij? de volgende halte. Kijk, dat staat Oh, meneer Deddeboom. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Deddeboom. Komt Komt u binnen? Dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, dit is toch wel de bus naar de vogeltjesmarkt, hoop ik. De bus naar de uh, vogeltjesmarkt. Ja, ja, ja, ja, en normaal de ja, de gaat ja. lijf 15 daar niet naartoe. En dit is lijf 5. Ja, nee, maar dat is, uh, is omgelegd. Dit is een omleiding. Er oh, is een uh, opbreking ja. zodoende. Maar dit is 23. Dus, heb, ja. heb ik het over? Dit is helemaal geen bus. Oh, Goh, is mijn schoen veter is moet Even bukken. Hou me even vast. Ja, ja. Zo, even mijn strippenkaart afstempelen. Oh! En nog één. Oh! Oh, ja, dat doet u nou? Twee, eh, voor twee zones, hè? dus moet je altijd ja, twee keer moet je stempelen, toch? Heb ja, ik dat? Zit het vast ja, dan, Kom op dan, we gaan even door. Uh, meneer, waar uh, was uw naam ook alweer? Uh, Denneboom, Denneboom is de het oh, Goed eens de... luisteren. Denneboom. Ja, Denneboom. Het is, ik een, weet Denneboom, een, is Denneboom, geen ja. makkelijke naam. Zo, zo is dat geen makkelijke naam, het is oh, heel Nee, maar dan. veel mensen hebben daar toch problemen mee oh, om te oh, onthouden. Oh, oh dan dan ja? Ze vragen vaker mij, hoe heet u ook alweer? Denneboom. Ik heb voor mijzelf, had ik er in het begin, had ik... Er Ik ook moeite mee oh ja? om de naam te onthouden. Toen ja, had ik een, een kaartje in mijn portemonnee en er stond op Denenboom. dat moet ik even u, kijken, even u hoe was, je heet? Hoe uh, heet u? Dan heet u. Dan. Even mijn portemonnee. Oh, Kijk oh, Denenboom. Oh, okay. ja, en dan laat ik. Ja, nou, sinds nou, kort heb ik een ezelsbruggetje. bedacht oh, om het te onthouden. Om de naam te onthouden. Het is heel simp, Dan denk ik aan. Wat zijn je takken Wonderschoon? Ja, weet je wel? Nou? Ja, oh, oh, oh, oh. Ja. We kerst, ik ken het Wat zijn je takken? Wonderschoon. Maar goed, daar Ma gaan we toch wel eens een bekende bekendheid We gaan er nog niet over. Maar gaan we even verder. U kent het nummer toch wel? Ja, ik ken het nummer wel. Oh, Dijnenboom! Ik ken het Grappig, dit is jij kan ik ja, kenten, maar dat hoeft niet helemaal. Van de boom. Nou, van de boom. Nou, wat ik vraag. Ik wou wat vragen. Ja, het gaat over u bent eh uh, hoe heet het? Ja, dat weet ik van de boom. Ja, van de takken van de rondes van, van de takken van de boom. Van de takken van de boom. Oh, ja, hoe oh, dan maar nou weet ik het. U bent uh, orthodonist, hoe heet ja, het? Nee, ik ben het. Ja, dat bedoel oh. ben ik. Ja, ook. Oh. Dus oh. oh. tellen. U en, weet alles over. Oh. vogels. weet ik dus heel veel van vogels af. Ja, dan kan ja, ik u even wat vragen. Komt mij alles vragen. Kijk eens ding, ik weet er heel veel. Ik weet heel veel van. Nou, wat ik dus wat u dus waarschijnlijk wel weet, is een vraag die mij bezighoudt over vogels vogeltjes maar. Hé, hey, ik ben er al. Ik ben er al? Ik heb nog ja, een vraag even. gesteld. Het zijn maar twee zones, hè. Je bent de ja, zo Wat he? is dit nou voor? Ik uh, zou zeggen, het was uh, leuk met u gesproken. te ja, hebben. He he he Hallo. S goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik doe de deur even voor ja, u. Ja, maar, maar stop nou even met die vrouwen. komen. die bus, we zitten helemaal niet in de bus. Dat zijn alleen maar twee busdeuren. Alleen maar twee ja, busdeuren? Oh. En ik sta net twee zones af te stempelen. Ja, mensen. Oh, dat is he. ook zondes, hè? Dat zondes, zondes ja, hè? Dat is toch zondes. Twee zones en ja, nou, het net alleen maar twee mensen, deuren. Ja, de hallo, zonde Ja, zonde van Ja, dan kan je net zo goed gaan lopen. Dat ja, is zo ja, zo ja ik dat goed. zou ik de de niet de de de doen, doen, want het gaat net regenen. Gaat ja, Het nee. net regenen. Ja. Ja. Oh, dan blijf ik liever in de bus We Dan hebben ook gezien zin in. Dan doe u de deuren maar weer dicht, hoor. Dan blijven we in Mensen, ik word daar gek van dat gaan doen met die deuren. Nee, maar de flauwe kult er allemaal met die bus kunnen we daar niet meer stoppen! Ja, maar kunnen we kunnen wel. Als we dan toch hier ja, gewoon met z'n allen zitten, laten we dan even het gesprek voeren over die vogels. U oh, hebt vogels, vogels geteld. Oh, ja, u was teller voor vogels. Ja. Ja, ja, ja, vertel ja, eens, ja. Hoeveel vogels uh, heeft u geteld, uh, meneer uh... Dennenboom. Ja, dat weten we nou wel! Wat zijn Denneboom. je dag gevogels. U weet het! Hoeveel vogels heb u geteld? Eén. Eén. Ja. Eén? Eén. Eén. Nee, één. Zo, zoals u het zegt zijn het er vier, maar ik heb er maar één gezien dan. Ja, maar, ik moet uh, zeggen, die vogel die ik dan zag, dat was wel een hele bijzondere vogel, hoor. Heel bijzonder. Oh ja, ja, was het ja, bijzonder. ja wat ja. was een wat was Ja, dat mag ook wel, je hebt de hele dag staan wachten, je staat de hele ja, dag naar boven kijken. te kijken, de lucht in, nee. komt er een vogel, komt er nee. één je, ja. je wil optellen, je wil zoveel mogelijk vogels zien. Ja. Ja. En dan komt er geen vogel, dat dus ja, is teleurstellend. Dus, maar uiteindelijk, vat, de s was om een uur dan dan of zeven, eindelijk ja. zag ik een vogel. En wat was dat voor vogel? Wat voor soort vogel, weet u dat? Ja, dat was Pino bij Sesamstraat schalten aan is het geval voor mijn voor nou, dat schiet alweer lekker op. Is er nou ook nog ruimte om nog een beetje normaal programma te maken? Of gaan we nou ja, nog verder met die onzin allemaal? Ja, oh, zeker, hier komt het eerste normale onderdeel. Hier komt het eerste normale onderdeel. Nou, dat zal mij Nee, eh de prijsvraag! Het gaat toch door merg en been heen, hè? Dat het nou niet is gewoon op een andere manier gezegd, worden? Zo, En dames en heren, en dan nu de prijsvraag. Dat hoeft toch niet meer te. Die cirkel Gisteren, zagen we ons. Zagen Kom, je ja, gaat ga. het is toch Het is toch, het is ja, toch een ja. Het is toch, ja. toch ja. allemaal ik heb, ik heb twee jaar op zangles gezeten ja. Twee jaar op zangles ja. gezeten deur deur. Ik sta iemand voor de deur, dan! Ik sta iemand voor de deur okay. oh, Ik zou zeggen, oh. Oh. een hele goede middag allemaal Hoi Henkie Doe maar weer dicht die deur Opgelost! Wat krijgen we nu? Eens. De vraag van vorige week. Oh, ja. de vraag van vorige week. Ja, wat was de vraag van vorige week van de prijsvraag? Kampie. Oh, Oh, Beneden is die, niet Ongelopen, gevallen, ja. geen rommel gemaakt, ja, hè? Nou, applausje nou, waard, Dikke Leo. Ja, ja nou, daar is hij die weer, hè. Goedemorgen, ja, allemaal. Goedemorgen. Nou, kom ja, op met die vragen. Dikke is... Leo. Ja. Ja. Wat was de vraag ja. van vorige uh, week? Nou, ik wil eerst even uh, de, de vraag van, de van vorige week De ja. ja. vraag van vorige ja. week, ja. Dus ja. pak ja. die emmer en hoppa. Kom op. Ach, jee. nou? Ik heb de emmer boven op de krap laten staan. Wacht, ik loop even naar boven. Ik haal even de emmer. Er is zoveel tijd, allemaal, maar... ik dat is zo gebeurd. Wat hoor ik nou de muziek te groot? Wat yeah. is er voor rare muziek? Het is uh, de tune in andere volgorde, omdat die nou naar boven loopt. Ja, de groep, maar dan gaat de muziek achterste omdat die leeft. En komt die nou weer naar beneden haar. toe? Vergeet dat niet, neem die maar mee! Ja, ja, neem die maar mee. Doe toch allemaal, zeg ja, dan komt hij weer naar beneden. Ja, we zien Ja, is die erg die... Die gebeurd? Is die erg gebeurd? Ik het laten even laten horen. Hallo. Hallo. Ja, ah, ja dat Hij galopt nog. Kom op die vraag ja. van deze week. En ja, nou, Hou die emmer nou vast. Laat hem niet meer aan je poot. Nee, vallen, nee, ja? nee. Maar ik heb daar iets op het ja. oh, dat om dat om om om dag. Omdat hij niet meer valt. Omdat oh, hij niet meer valt. Ik zet je dan hem, dan zet dan hem dan gewoon op. over mijn hoofd heen. Oh, Slim zeg. Emmer over je hoofd. Ja, dus, nou, kijk, zet hem hier overheen. Oh ja. Oh, hoor mij nog. Veel beter. slaat dat Nou, kan die ook niet vallen. Want hij blijft gewoon op mijn hoofd. En dit is een leuk gezicht ook. Ja. Zeker slim, zeg Krijg. nou. Krijg. Ja, ja. slim, hè? Goed, daar halen we dan. Ja, de, vraag. De, vraag oh, ja. de vraag van vorige week. Wat was de vraag van vorige week? Wel, dat staat hier op een briefje. Ja, maar ja, ja. ja. ik heb een emmer op mijn hoofd staan. Oh, hij oh, kent niet oh, Nou, hij ja, ja. ja. ja. zegt dan even uh, wat die vraag was. Kan u, kan u tussen de emmer door ja. dat ik hem wat voetbal Ja, ik heb het wel. het over? De soep. De Die vraag was. Oh ja, van de soep. De vraag van vorige week was komt ja. De soep wordt nooit. puntje, puntje, puntje. Ja, okay. Hij zal heet het gegeten. Nog ja, heet gegeten hoor. Oh, heet gegeten, oh, heet gegeten. Nou oké, okay, Nou, dan komen de knallers. voor ja, achter ja, elkaar. Dan gaan we ja, lachen hoor. De eerste hoor. is van. Uh, Jan, we zijn van de kant. Jan oh, ja. Hendrik zegt voor: de soep ja. wordt nooit zo heet gegeten. Nou, als... als je je gasrekening niet hebt betaald. Oh! <laughs> dat is de soep wordt nooit zo heet gegeten als een ruf van Oben Joop. Die is als. van Barham ten verleden. ruf van Oben Joop? Ja ja, ja ja ja Hallo, hallo. hallo, echt, het, uh, hallo. ik heb een probleem. Hallo, we is een probleem. Wat, wat nou, we zitten midden in de prijs. Maar wat is, nou? wat is nou, hallo, ik heb een probleem. Ik krijg de emmer er niet meer af. Het er niet meer af. Nee. Wat is dat nou? Ik krijg de krijgt de ja. niet krijg van zijn kop. Kan uh, ja, ja. Omdat hij net gevallen is van de trap zitten er nou deuken in. Ja. die, die klemmer. Dus ik, achter mijn oren. die ja. Hij, ja. zit klem op mijn hoofd. Met die hammer. er die niet die meer, de meer de af. En oh, uh, ja. ja. nu even proberen ja. om hem eraf te sjorren we hebben toch geen tijd voor Ik moet ook nog de. Ja, kan toch zo niet blijven stijlen? Je moet zo ook de nieuwe opgave nog doen. Natuurlijk! natuurlijk ja, dat is eigenlijk zo natuurlijk maak uh, het uit ja, ik, ik blijf al even mijn blikken staan daar ook mee gaan wij door met de prijs nou, uh, Kom op! Uh, jo tonon uit heerlijk ja. de soep wordt nooit zo heet gegeten als dat het voor duizend toelaat als dat het voor duizend toelaat deze is ook erg leuk hoor elders uit eindhoven ah, ja oh. de soep wordt nooit zo heet gegeten oh, als wie. als hij over je broek wordt opgediend Even iets rustiger, Leo. We hebben er last van. Ja, natuurlijk is het benauwd, maar we zijn zo klaar. We hebben nog even een paar oplossingen, maar hij schiet even op. Leo het benauwd. Emiel Urban uit Zwolle. De soep wordt nooit zo heet gegeten als hij ijs en ijskoud is. Koud is, natuurlijk! Ja, dat is er wel even. Ja, Precies waar, mensen. De soep bijna gewonnen, dat is Sietse Rijkstra uit Ja, ik wordt nooit zo heet gegeten als mevrouw op zaterdagavond. Oei, oh, ja, ja, ja, ja, we zien ze maar hè. Gaan we, ja, we zitten krabbelen thuis hoor. Uh, uh, deze, deze op? heb ik... Uh, is dit de beste, ballen? ja? Ja, ik ben er ballen voor. Jij, daar gaan we. Ja. Uh, uh, uh, ja, daar ben ik al. Uh, ja, ik even hier... Even Maak ja. de adres van de winnaal even onder de M. Ik ah, nou, ken het heel moeilijk lezen. Nou, nou, we heel de, ja, de groot. Ja, Maak dat nou. uit lukt. Maak dat nou, waaruit de lees Ik krijg hem de adres. Nee, nee natuurlijk krijg je die M'ers e niet af. Nou, lees dan ook zelf even dat adres voor. Waarom moet die dikke Leo dat doen? Schiet dat toch eens op? Nou, de winnaal is Dimitri zonder achternaam. Dimitri zonder achternaam? Wat is nou Dimitri zonder achternaam? niet Oh, oh, dat is misschien familie van de zanger hè? zonder naam of van de band zonder naam. BZD, oh, ja, ja, ja, ja, natuurlijk, een fan van BZR. Dimitri, ja. uh, schoolster al ja. 32. En die had, ja, maar dat Stellen dan. Ja, De soep, <treeks> soep wordt nooit die. zo heet gegeten. Luister, luisteren. luisteren. Komt ie, komt ie. Ja, ja. Ik hou me vast aan alle kanten. Kom op, kom op, kom op. Om, om, omdat de ober de vlieg er eerst nog uit moet halen. Die komt dus in oh. aanmerking voor, uh, voor die rugzak Voor de blauwe, blauwe de rugzak, zaak, letters, letters, letters, de de staat trots. Wie wil dat nou hebben? Wie wil ja, dat nou dat nou is, nou is wel heel bijzonder, natuurlijk. Nou, he, als je ik dat hè. Als je trouwens nog uh, rugzakken genoeg in voorraad? Uh, uh, maar, ja. Ja, ja, ja, ja. Ik heb ja, er eigenlijk er meer dan genoeg oh, op gelukkig. dit moment. He. Er oh, zijn er heel veel. Oh, heel veel in ja, Japan ja, is natuurlijk wel. ingekocht. Nou, allemaal. nee hoor. Er zijn juist uh, heel veel mensen ja. die hun rugzak weer terugsturen naar de trojka. Oh, terugsturen? Ja. ja, die sturen dan. Het verbaast me dicht natuurlijk dat ze terugsturen. Wie wil zo'n kreek nou in zijn huis hebben? Nee, is juist, nee, ik geloof wel dat de mensen er blij mee zijn, want vaak nou, hebben ze er zelf iets aan toegevoegd. Oh, zet zet zet een persoonlijk persoonlijk tintje. Nou, bijvoorbeeld de een die hebben met een zakmes bewerkt. Leuk een zakmes. Ja, zakmes bewerkt. Of een ander heeft een schouwenbandje doorgeknipt. Of ik zal maar zeggen, de hele bodem is eruit gerust. Of ze hebben met zin Sigaretten hebben ze er een leuk van die brandgaten in gemaakt, ja, weet je ja, ja, ja, wel. Dan ja, ja, ja. maak je hem uh, maak persoonlijk je mee. Persoonlijk, nee, natuurlijk. Zo mooi je het zien. De sturen ze niet allemaal terug. Oh nee, oh nee, nee, nee, nee niet nee, allemaal. Nee. Er zijn ook mensen die, um, die hem houden, die rugzak. Nou, de meeste mensen gooien hem gelijk weg als ze hem krijgen. Ja. Nou ja. In ieder geval, uh, Zal ik meteen even zelf de nieuwe opgave Ja, doe jij van... dat ja. even, ja, dat, dat is makkelijk moeilijk van ja. moeilijk, hij zit nog steeds als een muur Ja, hoe moet die emmer af, nou, ja. dan dan de, dan de opgave van volgende ja. week is ja. Ja. De pot verwijt de ketel, puntje, Pot verwijt de ketel, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Keiten, oh, Ja, ja, mocht u daar een leuk antwoord op hebben stuurt u dat dan per e-mail naar Nick voor elkaar. Open Nou, wow. En. En. En. En. En. Hij En. En. En. En. En. En. En. En. En. En. En. En. En. En. En. En. En. Hier is meneer De Groot. Nou, nee, meneer De Groot. Hallo, meneer de Groot. Nou, dit heb je net in de krant gelezen, dat berichtje. Wat, welke, wat, welke uh, krant? In, de is in de Duitsland kijken. is er een vrachtwagenchauffeur is er, uh, gearresteerd. Oh, ja? Dat weet ik niet. Is er een vrachtwagenchauffeur gearresteerd? Ja, Hoezo, waarom? Die, die, waarom die is die, die gearresteerd? Had, uh, in de kantine had hij uh, een briefje neergelegd. Nou, daar wordt er niet om gearresteerd. Waarom? Wat stond er op dat briefje dan? Ik ben laden. Ik, ik, ik, ik heb nog nooit zo blij geweest. afgelopen. ja. Ik ga even helpen met die Ik moet even helpen oh, oh, oh. Leo, die emmer, die zit er nog op. Die komt. Ja, moet je hem draaien. Zet hem is die even uh, ja. op. Uh, met die arm eraf. Zet hem op. die hem even op. Zet hem draaien op. even die Zet hem even op. Oh, Zet op. Oh. met die op. het. Doe dat niet apostatie.tros.nl Ziekenhuis. Ziekenhuis.